Duizenden manuscripten van Gerard Reven komen op een veiling... heeft zijn erfgenaam Job Schafthuizen gezegd. Er zit ook veel niet-gepubliceerd werk tussen... zoals opstellen die Re Reven schreef in zijn jeugd. Het eerste stuk dateert van 1929, het laatste van een jaar of tien geleden. Waarschijnlijk zijn het zoveel documenten... dat er volgens Schafthuizen drie veilingen nodig zijn...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 Er staat file op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Bij Delft-Noord 3 kilometer. Het is nogal druk bij Ikea en daardoor is bij Delft de afrit dicht. Twee minuten over vier, we terug bij Langs de Lijn. We gaan snel naar Gio Lippens, de finish van de veldrijders Gio. Ja, de eerste twee hebben we inmiddels. Binnen het was een uh, redelijk tumultueuze finish. Kevin Pauwels remde Niels Albert eruit in de laatste bocht. Dat deed hij uh, letterlijk. Nu wordt Sven Nijs trouwens derde. Chanel is vierde. Bart Arnoos vijfde. En daarachter daar komt dan uh, de nummer zes over de streep. En dat is Rob Peters. Het was een tumultueuze finish. Omdat uh, Kevin Pauwels dacht... ik ga je helemaal aan de buitenkant houden... Niels Albert en probeer er maar eens langs te komen als je dat durft. Nou, uiteindelijk belandde Albert bijna in de hekken en kon Powels rechtdoor sprinten naar de overwinning. Het is zijn eerste wereldbekeroverwinning in dit seizoen. Albert heeft er al twee te pakken en het betekent ook meteen dat Albert niet de definitieve wereldbeker in zijn bezit heeft. Want Powels komt tien puntjes dichterbij en dat betekent dat hij op 61 punten achterstand staat. Nou, Als we weten dat 80 punten de totaal is dat de winnaar krijgt per wereldbeker, dan weten we dat er in Hoge Heide komende week, komende week zondag nog wel wat op het spel staat. Pauwels wint dus voor Niels Albert. De eerste Nederlander moet nog binnenkomen. Het was een tumultueuze slotfase. Dat weet hij ook. Hè. On my radio keer of 200 kon u het horen. De Selector zong het. EK Shorttrack zijn we een hele middag. geniet shorttrackers shortrackers hebben ook olympische ambities. Dat mag u wel duidelijk zijn. Dus is er ook olympische belangstelling. Edwin Cornelissen praat met onze chef de mission. NOC NSF ook vertegenwoordigd middels Maurits Hendricks op dit EK Shorttrack. Beetje aan het genieten? Ja, ik vind het een prachtige sport. Ik heb het voor het eerst gezien toen ik mee was met de Olympische Spelen in Vancouver daar een aantal dagen naar het short trek uh, gegaan. Uh, ja, dat, dat, dat was meteen een half van 14.000 man uitverkocht tot de, tot de laatste zit. En natuurlijk een ongelooflijk spannende en spectaculaire sport. Want dan hebben we het in Nederland natuurlijk altijd over het lange baan schaatsen. Maar mondiaal gezien is dit weer andere koek, hè? Het is natuurlijk een sport die hele brede concurrentie heeft in de wereld. Er zijn heel veel landen waar op heel hoog niveau wordt geshortrekt, Eigenlijk over de hele wereld. En uh, dat zie je. je. Je doet niet 1, 2, 3 mee om, uh, om de medailles. Niet eens in Europa. Het is gewoon een heel hoog niveau. Dus spannend. Uh, hoe vind jij dat Nederland het doet als je afgaat op, op dit EK? Nou, ik ben blij om te zien dat we, dat we meedoen. Hè. We gaan met een verwachting hier naartoe. Dat is al, al heel belangrijk in sport. Dat je zegt van ja, er is al enige, enige hè, emotie zit erachter. Van, nou, het zou, zou misschien wel eens wat kunnen gebeuren. Er is, er is vier jaar al heel hard gewerkt. Hè. Laten we dat niet vergeten. Na Turijn is dit serieus opgepakt door de KNSB... Eh, met hulp van eh, CTO, Heerenveen en, en NOC-NSF. Goed werk verricht. Konden we al zien. Aansluiting zat eraan te komen... Nou, nu met uh, Jeroen Ottevanger is iedereen blij mee. Die is daar echt om de volgende stap te geven. En die gaat komen, we zijn er nog niet helemaal, dat, dat zien we ook, hè? dat dat niveau erg hoog is. Maar de ambitie is er, hè? merk je aan alles. Ja goed, met ambitie, daar moet je op een gegeven moment je er overheen stappen. Hè? Dat, dat moet gewoon we... doen. Ja, ja precies, daarna gaat het om de aspiratie en, en de, de acties die we met elkaar moeten ondernemen. Nou, dan is het goed om vast te stellen dat we hier 20 sporters fulltime hebben zitten. Niet alleen onze seniorenploeg, maar ook onze, onze juniorenploeg daarachter om te zorgen dat we op termijn dan ook echt die successen gaan halen. Het kan. Zie je er potentie in? Ja, enorm, enorm. We hebben niet voor niks daar een grote prioriteit aan gegeven... Uh, met NOC en en samenwerken met de KNSB. Uh, en uh, de bond pakt dat erg goed op uh, en wij trachten waar we kunnen dat ondersteunen. Waar moeten nog verder stappen worden gezet om echt die aansluiting te vinden met ja, wellicht wel de wereldtop? Dat is moeilijk hè? Dat worden Azië en uh, Amerikaanse landen gedomineerd. Ja, je moet allereerst realiseren dat je top, succesvolle topsportprogramma's niet in uh, een paar weken bouwt. Dat is jaren hard werken. Dat zien we in alle sporten. En als dat niveau zo hoog is als bij shorttrack, dan moet je accepteren dat je daar 8 à 12 jaar mee bezig bent. Eh, nou, we hebben nu de eerste 4 jaar erop zitten. Er zijn echt goede dingen gebeurd. We zien sporters aansluiting vinden. En dat is een kwestie van volhouden. Ik denk dat de belangrijke dingen allemaal gebeuren. Het zijn fulltime programma's die hier in Heerenveen zitten. Eh, met een serieuze staf eromheen. En uh, nu zorgen dat er uh, voldoende instroom komt van onderen. Dat, uh, we hopen dat steeds meer jonge talenten uh, short-trek een kans geven. We gaan nog even genieten van wat races. Hè. Zo is dat. Kijken wat we. Uh, we hebben nog wat te winnen vandaag. We hebben nog wat te winnen vandaag, zei Maurits Hendricks. Er komen nog de twee relay-aflossingsfinales... waarin Nederlandse vrouwen en later de Nederlandse mannen nog in actie komen. En Jinky Knecht is dus derde geworden in het overall-klassement bij de mannen. We gaan eens even het veld rijden. Gio Lippes wordt al uh, langzaam donker. Is er al een Nederlander binnen? Ja, er is een Nederlander binnen, maar die komt toch binnen op een plek... Nou ja, waar je ze eigenlijk toch liever niet ziet. hoor. De Nederlanders beste Nederlander, Gerber de Knecht, twintigste plaats dat valt gewoon tegen als je dan verder kijkt. Thijs van Amerongen, 26 e Thijs al. Die heel even in het begin toch wel bij de goede slag leek te zitten. Die komt dan uiteindelijk weer op de 29 e plek. En dat valt er toch allemaal wel tegen. Kijk je dan naar dat wereldbekerklassement. Dan zie je dat Gerber de Knecht daar de beste Nederlander is met een zevende plek. Dat is wel een beetje de plek waar hij thuis hoort. Maar zo'n 20 e plek van vandaag, ja dat hoort toch eigenlijk niet echt. Nog even wat rangen en standen. Nog maar even de situatie in de wedstrijd. De eerste tien Kevin Powels die de wedstrijd Dat doet hij heel slim door Niels Albert in de laatste bocht naar buiten te rijden. Dan hebben we Sven Nijs op de derde plek. Albert wordt dus tweede. Stief Chanel wordt vierde. Bart Arnouts vijfde. Bob Peters, een Belg, zesde. Dan Philip Walsleepen, de voormalige wereldkampioen bij de belofte. Een Duitser, Duits kampioen ook weer geworden. Hij eindigt op de zevende plek. Die heeft een hele goede koers gereden. Jean Gadret, die wordt achtste. Nicolas Bazin, de Fransman, wordt negende. En Enrico Franzoi, die eindigt op de tiende plek. In het wereldbekerklassement, ik zei het al. Niels Albert blijft de leider in het klassement met 490 punten. Maar die voorsprong op Kevin Pauwels is wat teruggelopen. Tot 61 punten. Dat betekent dus dat Pauwels in theorie straks in hoger over een weekje nog kan uh, toeslaan. Paul staat dus tweede. Derde staat Sven Nijssen. Op de zevende plek Gerber de Knecht. Nu nog één wedstrijd. rijden komende zondag. En dan gaat het hele spul met z'n allen in de richting van Duitsland. Midden Duitsland. In de buurt van uh, Trier-Zankt-Wendel. Daar wordt het wereldkampioenschap gehouden. En dan ben ik benieuwd wie de opvolger wordt van Zdenek Stibar. Of misschien wordt Stibar het zelf wel. Hij heeft deze wedstrijd aan zich voorbij laten gaan. Hij vond het niet echt passen in zijn voorbereiding. Het seizoen was toch al een beetje naar de vaantjes. Hij is dat hij niet meer meedeed voor de wereldbeker... door die blessure die hij een maand lang heeft gehad. Vandaar dat hij er vandaag niet bij is. Maar reken er maar op dat hij er over twee weken in Zankt Wendel weer staat. Ik krijg twee voetbalstanden van mij. Everton heeft een eerste minuut na rust gelijk gemaakt op Enfield Tegen Liverpool staat het 1-1 inmiddels in go Ahead Eagles. Via Antonia aan de leiding gekomen op het kasteel Sparta. go Ahead Eagles, 80 minuten gespeeld, 0-1. Zondag, he. Phil Collins met Girl Why You Wanna Make Me Blue. We gaan snel naar Heerenveen. Aflossingsfinale bij de vrouwen met Nederland. Sebastian Timmerman. Nederland ligt aan de leiding met Anita van Doren op dit moment in de baan. Was ook de startrijdster, voerde het tempo gelijk hoog op. Italië zit daarachter op de tweede plaats, dan Hongarije op de derde plaats. Duitsland is momenteel de nummer 4, acht ronden van 111 meter. En een beetje zijn er nog te rijden als nu Jorien de Mors in de baan is... namens de Nederlandse ploeg. Had individueel ongetwijfeld meer verwacht van dit toernooi. Dan moet het maar op de aflossing. Onderdeel waar de vrouwen in het verleden wel medailles behaalden... maar nog nooit kampioen werden. nog, nog goud. Stanne van Kerkhoff nu namens Nederland in de baan. Geeft nu het zegje aan haar zusje. Ging niet helemaal lekker. Kwam even onder overeind Maar heeft dan wel veel snelheid uiteindelijk meegekregen. Want er valt een gaatje naar Hongarije. Dat nu tweede ligt. Anita van Doren nu in de baan. Zij heeft ook uh, altijd veel snelheid in huis. Versneld ook. Als er uh, nog een aantal honden, 400 te rijden is. Heeft van Doren nu een aantal meter voor op de Hongaarse dames. Italië moet ook alle zeilen bijzetten om uh, mee te kunnen met Nederland... Van gaat heel goed. Geeft nu over aan Jorien Temors. Voor de laatste uh, twee ronden ruim van dit Europees kampioenschap bij de aflossing. Wordt het misschien wel voor het eerst goud. Alhoewel Bernadette Hajdoem namens Hongarije nu dichterbij komt bij Jorien Temors. Daar gaat ze weer onderweg naar de bel voor de laatste ronde. Temors nog altijd aan de leiding. Hongarije tweede, maar Hajdoem komt dichterbij. Het gaat om de laatste bocht. Wordt het goud of zilver? Wordt het goud of zilver? Het wordt goud! Goud voor de eerste keer op het Europees kampioenschap voor de Nederlandse ploeg. Ten Mors blijft hij doen voor. En zo is er vreugde bij het Nederlandse collectief. Het Nederlandse viertal dat vorig jaar vierde wet op de Olympische Spelen, toen dus het beste Europese land was, ook heel goed heeft gepresteerd in de wereldbekers dit seizoen en dat hiermee verzilverd nou ja, vergoud eigenlijk met de eerste plaats op het Europees kampioenschap. Voor de eerste keer heeft de Nederlandse vrouwenploeg de gouden medaille behaald en dat is dus allemaal gelukt door Anita van Doren, Sander van Kerkhoff, uh, Yara van Kerkhoff en Jorin Tamos. Tweede wordt Hongarije, Italië wordt derde, maar uh, tien Staat op de banken het vele publiek trouwens hoor, in Tijaf. Want er is veel publiek afgekomen op deze slotdag van het EK Shorttrack. We zien dus de Nederlandse vrouwen hier winnen. En Niels Kestelt komt de dames al even feliciteren. Maar nu moet de knop bij Kestelt weer om. Want hij komt dadelijk in de baan met Daan Brewsma, Sinki Knecht en Freek van der Wart voor de 5 kilometer lange aflossing bij de mannen. Errores, ay. deja de orar, deja de orar, deja de orar. Ay, no llores, no, no, no, que va. Deja de sufrir y suelta los temores. Ay, no llores. Si un día no me quisieras, dilo de frente y sin traiciones toda la dicha que... Santana, New York, met het van. Het staat bij Liverpool-Everton inmiddels 1-2. En Sparta heeft gelijk gemaakt tegen 1-1 eh, tegen de go Ahead Eagles. Wedstrijd loopt nog. Net wonnen dus de vrouwen op de aflossing. De gouden medaille bij de EK shorttrack daar in Heerenveen. Vrouwen goud dus. Prachtig goud voor de Nederlandse ploeg. Edwin Cornelis in gesprek met eh, Anita van Doorn. Anita, even van harte, hoor. Ja, geweldig. Ongelooflijk, hè? voor het eerst in een geschiedenis hoor ik. Ja, en sowieso na zo'n uh, weekend voor mezelf en ook voor Jorien, waar je ongelooflijk van baalt, dat je het dan nog zo kan afmaken met het team. Dat is echt gaaf. Ja precies, want individueel wil het dan niet, maar ja dit is ook iets waar jullie al zo lang tegen aanheken. Ja, absoluut. We hadden al drie jaar Europees kampioen kunnen worden. Maar we hebben wel een nieuwe in het team en uh, die heeft het dus ook geweldig gedaan. En die heet Jara van Kerkel, hè? Ja, klopt. Nou zeg, dat is nog eens wat gelijk een Europese titel. Ja, mooi begin kan je niet maken, toch? Ja. Is het nou inderdaad een soort ideale mix tussen ervaring en jeugd? Ja, nou, blijkbaar. Ik bedoel, uh, ja, Yara, ik ben echt heel trots op Jara dat ze het zo goed gedaan heeft. Gisteren liep het niet helemaal lekker vandaag knalt ze gewoon erin en uh, ze blijft gaan, dus ja, dat is echt perfect. Je moest nog een beetje fine-tunen, uh, Jara? Ja, het is even wennen om uh, alleen maar de relay te rijden op het toernooi. Je zit natuurlijk de hele dag stil. Maar uh, nou ja, vandaag weet ik, wist ik een beetje wat ik kon verwachten en ik denk dat dat wel even geholpen. En voor jou Anita, maakt dit alles goed? Nou, niet alles, maar het maakt zeker een beetje goed. Wat was het met dat individuele toernooi? Ja, ik weet het niet. Ik voelde me echt supergoed. En uh, 1500 begint het dan al met onderuit gereden worden.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 Dat zou echt geweldig zijn als we nu twee Nederlandse teams gewoon, uh, goud hebben. Dat was het doel. We hadden het doel uh, alle podia goud. Ik bedoel, dat was haalbaar, maar dat is niet gelukt. Dus hopelijk kunnen we de helft halen. Dankjewel, super, dankjewel. Nederlandse mannen nog, en ze hebben die een kans, Edwin Connet, of uh, Ze was natuurlijk nu. Ze moeten het gaatje dichtrijden naar de Britten. De Britten zijn een beetje los. Britten een van de favorieten voor deze finale. Maar het gaatje wordt uiteindelijk dichtgereden hoor. Prima gedaan door Daan Brewsma. De jongeling in de ploeg die nu heeft overgegeven. En Nederland heeft de koppositie gewoon overgenomen. De koppositie in deze finale met nog 16 rondjes te gaan. Is het Freek van der Wart die daar leidt voor de Russen. Voor de Britten en de Duitsers van der Wart. Overgegeven aan Kestelt. Bijna ging het mis een aantal ronden geleden toen van der wat bijna bij de wissel onderuit ging. Met de Russen in aanraking kwam. Waardoor dus de Britten wegliepen. Maar dat is allemaal weer hersteld. Kestel gaat nu overgeven aan de. Shinky Knecht die het duwtje meekrijgt, Maar die gaat wat te hard. En daardoor komen de Russen onderdoor. Het gaatje viel bij die aflossing van de aflossing naar Shinky Knecht toe van Niels Kerstelt. Knecht heeft daar wat moeite om op de been te blijven. Hij heeft nu weer overgegeven aan Briozma in de laatste twaalf ronden. De Russen voeren het tempo op. En dat doen ze niet zo'n klein beetje ook, zeg. Onder leiding van Elie Straatov. Ja, dat is een man die kan wel heel goed short track schaatsen. Komt de volgende aflossing aan. Nu namens Nederland in de baan van de Wart. En die gaat gelijk onderdoor. Bij de Russen. Nederland dus weer aan de leiding. Laatste tien rondjes ingeraan En het gaatje naar de Duitsers en de Britten. Dat is daar. De Britten zien het gevaar. Gaan er onderdoor. Maar de Britten gaan ook bijna de bocht uit. Terwijl Kestel nu aan de leiding gaat. Nederland nog altijd voor op Rusland. En het gaatje is daar weer naar Duitsland. En naar Groot-Brittannië. Dat lijkt uh, toch wel verslagen te zijn. Ook de Nederlandse mannen wonnen dus nog nooit goud. Het gaat tussen Nederland en Rusland. Voorlopig Knecht weer in de baan. Gaat hij weer langs start finish De laatste de zeven rondjes zijn ingegaan. Wordt uh, door Gigorev de Rus opgejaagd. Maar Knecht houdt voorlopig het hoofd koel. Cool. Komt de nieuwe aflossing. En dat betekent dat uh, Van der Wart. Uh, of nee, dat Bruinsma natuurlijk weer in de baan is naar mijn Nederland. En die doet het ook goed. Zet nog een keertje aan. Die Rus die erachter zit probeert er voorbij te komen. Maar dat lukt niet. Vijf rondjes nog te gaan. Volgende aflossing naar Van der Wart. Freek Van der Wart nu in de baan. Wordt opgejaagd door Kozulin uit Rusland. En die komt nu onderdoor. Ja, die komt onderdoor. Nederland naar de tweede plaats. Met nog vier rondjes te gaan Kestel gaat het dadelijk afmaken voor Nederland. Moet het dadelijk afmaken voor Nederland. Vanaf nu, laatste drie ronden. En de afwisseling is zo goed dat Kestel meteen onderdoor is gekomen. En Nederland weer aan de leiding. Nederland of Rusland, het wordt goud of zilver voor de mannen. Laatste twee ronden. Sinky Knecht nu in de baan. Knecht gaat het afmaken. Laatste twee ronden. Nu de bel voor de laatste ronde. De Russen zitten erachter en komen er nog niet voorbij. Gaat Knecht hier voor het tweede Nederlandse goud zorgen of niet? Dat gaat Laat hij doen hoor. Tweede Nederlandse goud. Ook de mannen winnen de aflossing. Sinky Knecht maakt deze dag helemaal volmaakt. Hij is toch de vaandeldrager dit weekend bij de mannen. En de grote glimlach bij Jeroen Otter. Want hij sluit dit EK. Waar individueel toch wat meer van werd verwacht. Gewoon af met de twee, twee keer gouden medaille. Eerst dus bij de vrouwen, nu bij de mannen. Ook dat is een unicum. Een noviteit. Dat was ook nog nooit eerder vertoond. Maar ze flikken het. Daan niet. Jules Kerstelt, Sienkie Knecht en Freek van der Wart. Ook zij zijn voor het eerst Europees kampioen bij de aflossing. Big World heet het Jacqueline. En dat brengt de tijd op, uh, nou, als wij even langzaam praten... exact half vijf. Radio 1. Het NOS-journaal. Hier zijn de hoofdpunten met Lieslot-Thomas.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 En duizenden manuscripten van Gerard Reven komen op een veiling... heeft zijn erfgenaam Joop Schafthuizen gezegd. Er zit ook veel niet-gepubliceerd werk tussen... zoals opstellen die Reven schreef in zijn jeugd. Schafthuizen denkt dat er vanwege de grote hoeveelheid documenten... drie veilingen nodig zijn. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Himmstra. Het was aangenaam weer vandaag, droog, zacht, maar wel vrij veel wind. En nog steeds de vlagerige zuidwestelijke wind is aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig Wat krachtig windkracht 5 tot 6. En in het noordwestelijk kustgebied nog hard windkracht 7. Vannacht trekt vanuit het westen geleidelijk bewolking binnen en na middernacht begint het in het noordwesten wat te regenen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 5. De wind blijft vrij sterk en draait wat bij naar het zuiden.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 Dinsdag in het oosten en zuidoosten nog wat regen, elders droog. Het wordt dan een graad of zes. Na dinsdag wordt het kouder. Overdag daalt de temperatuur naar een graad of vier. En s'nachts gaat het dan licht vriezen. AWB verkeersinformatie: file op de A13, daarna richting Rotterdam, bij Delft, drie kilometer. Bijna drie minuten overal, vijf mensen weer terug bij langs lijn. Definitieve eindstand bij Sparta Go Ahead is 1-1. En Dirk Kuit brengt net uit een strafschop Liverpool weer langs zij bij Everton. 2-2 staat het daar, 25 minuten op de klok nog. Maar vlak voor het nieuws hoorde u het. We wonnen goud met de aflossingsploeg op de EK Shorttrack daar in Heerenveen. Prachtige afsluiting. Eerst de vrouwen en vervolgens dus ook de mannen. Edwin Cornelissen nu in gesprek met de Nederlander... die ook in het individuele toernooi al een aantal medailles veroverden. Hé hey Shinky, eind goed al goed? Ja, inderdaad. Een beetje tegenslag in het midden van de dag, maar uh, super blij mee hiermee. Dit is de titel waar jullie zo so hard voor gewerkt uh? yeah. hebben? Ja, de Riede-titel. dat zijn echt het hele jaar mee bezig. En als het dan hier lukt, dat is echt mooi. Ja, en je schaatsen deden het weer? Ja. In de drie kilometer ook al, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja. ja ook nog een individueel uh, medaille inderdaad, hè, in het, ja. uh, in het klassement. Ja. In wel opzicht de missie toch wel voor een deel geslaagd? Ja, natuurlijk. We uh, weer van de vierde plek weer op kunnen vechten naar de derde plek. Dus daar uh, ben ik wel echt super blij mee. En, uh, ja. Maar het was wel even zwaar, hoor, die drie kilometer. Ja, dat geloof ik. Ja. En, en dan moet je die estafette nog doen. Ja. Half uur gefietst en schaatsen uh, ze weer aan, dan kon ik weer gaan. Ah, die jongens hebben toen goed voor gezorgd, dus dat is echt uh, top. En Niels, van harte, ja, dankjewel. Dus, uh... <laughs> wat bete wat, bete we... wat betekent deze gouden plak? Uh, dat we laten zien dat we hard kunnen schaatsen. dat, maar doen. dat wisten jullie al, hè? Uh, dat wisten we al, maar het is mooi dat het publiek nu ook ziet. Ja. ja, ja een historische mooi. medaille, hè? Ja, nog nooit goud gehaald. En Toen zagen we de dames goud halen. Toen al we... Nu gaan we het helemaal halen. Jij gaf dan een impuls? Ja, natuurlijk. Het was mooi. De hele hal staat op schop, kop. Dus uh, ik vind het wel mooi. Hé, hey, Freek. Hey! Hoe uh, is het met de emoties? Oh, geweldig dit. Ik kan je bijna niet verstaan, maar uh, het is zo cool om een eigen huis te winnen. En ook overtuigend. We hebben... Een keer werd, werd ik gehaakt, Ik kon nog net binnen de blokken blijven. We hadden we gehad en die reden we met het hele team, we die gewoon dicht. Iedereen ging goed deze rit en dat klopt alles en dat is het mooiste. Wat ben je overname kneed ik hem nog wel even hoor. Ja, ik ook. Ik dacht alleen maar buiten die blokken blijven. En ik bleef nog buiten blokken, ik weet niet hoe. Maar ik bleef buiten die blokken en als een gek terug achteraan. Hoe hard is dat werk om dat gat weer in te lopen? Ja, omdat ik geen snelheid meer heb, moet ik de snelheid opbouwen... en Niels en het hele team weer goed, uh, goed te maken. En de volgende missel, dat ik weer had, zat ik erachter. Dus ja. Jullie waren vooraf zo uitgesproken. En jullie wilden voor die titel gaan en nu is dat gelukt. Hoe, hoe belangrijk is dat voor jullie? Ja, is, hier we hier al het hele jaar op in eigen huis een relay winnen. Het dak ging eraf. Dat is echt geweldig. En als je kijkt naar de toekomst, is dit een soort van doorbraak? Ja, dit is zeker een mooie begin. En je ziet met dit team, we kunnen alle Europese teams kunnen we hebben... We gaan nu voor uh, Amerika, Canada, Korea en China. Hey, we zeiden vroeger toch altijd dat kan helemaal niet kan als Europees land Wie zegt dat? Ah, Dat was het idee toch altijd. Azië, Amerika, dat was uh, een andere leak. Aan ons om het uh, tegendeel te bewijzen. Goed zo, dankjewel.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 Springsteen natuurlijk met Save My Love. En gewend aan die lange concerten vallen. We, dus ik speel het misschien nog even door. Maar de plaat hield toch uh, gewoon ermee op. Nicolien Sauerbrei. hebben we hebben het natuurlijk over uh, de Olympische historie. Vorig jaar haar eerste gouden medaille in de sneeuw daar. Maar daarna volgt een drukke zomer. Allerlei verplichtingen als Olympisch kampioen. Ja, en misschien heeft dat toch ook wel een beetje zijn tol geëist. Want de prestaties van Sauerbrei in dit lopende seizoen vallen tot nu toe een klein beetje tegen. Maar komende weken kan ze het seizoen toch nog wel glans gaan geven hoor. Door te prestaties. Bij het WK in het Spaanse La Molina. Ik heb weer ervaren dat ik na eigenlijk drie sublieme jaren weer. Um... Ja, een beetje met mezelf aan het knokken ben. Uh, waar de resultaten een beetje anders verwacht waren, bleven ze uit. En in Amerika draaide ik heel goed. Kwalitatief zet ik super goede runs en ja, technisch allemaal heel sterk. Maar ik merk dat ik in mijn hoofd nog niet helemaal zo fit ben als de afgelopen drie jaar. Dat ik uh, de brutaliteit mist een beetje. En dan merk je gewoon dat je als topsporter heel kwetsbaar bent. En dat je je, je eigen tegenstander bent. En dat is dan wel de grootste tegenstander die, uh, die je kan tegenkomen. Ja, is dat een soort uh, na-Olympisch syndroom? Uh, nou ik moet zeggen, de zomer is super goed gegaan, motivatie heb ik totaal geen problemen mee gehad. Ik stond echt met frisse moed elke keer uh, te trainen en het liep heel goed, ik was, ik was heel sterk. Um, ik keek enorm naar het seizoen uit en als het dan net niet helemaal uitkomt zoals je het zou willen dan merk je gewoon dat je uh, toch weer die onzekerheid in ene krijgt waarvan je denkt van waarom is dit in nou nodig, maar ik denk dat heel veel topsporters het herkennen. En, uh, Um, de kunst is om daaruit te komen en dat je gewoon weer vertrouwen hebt. He? Dat je denkt, potverdorie, Vancouver dat liep allemaal zo goed en de jaren daarvoor zo sterk. En dat, dat is zo belangrijk. En waarom die twijfel ineen? terwijl het niet nodig is. Maar je merkt gewoon dat als je in je hoofd niet helemaal, helemaal topfit bent, dat je dan ook uh, het gevoel met je boord, het gevoel met je eigen lichaam, gewoon, dat klopt niet helemaal. En de kunst is om dat te komen dagen, uh, ja, allemaal weer... Uh, bij elkaar te krijgen en dat het weer kloppend wordt. Uh, het nieuwe pak. Er was een wedstrijdpak, <laughs> nu een iets wijder pak. Uh, ben je er al aan gewend of is het nog steeds wennen? Uh, ja, het is... De, de, de keuze snap ik nog steeds niet van de organisatie, laat ik het zo zeggen. We hebben het over een snelheidssport waar het om honderds draait... en je gaat wijdere kleding dragen. en Een combinatie die uit twee delen bestaat, dat vind ik sowieso... voor een wedstrijdssport waar het om, om snelheid draait... Begrijp ik dat gewoon niet en heb ik een heleboel vragen dat ik denk van joh, beantwoord ze nou gewoon op een simpele manier. Want hè, half Nederland snapt er al niks van. Laat staan dat mensen uit de, uit de sneeuwgebieden dat begrijpen. Eh, die het snappen en uiteindelijk, we doen het ermee en iedereen heeft zich aangepast. En je ziet alleen wel dat iedereen zo strak mogelijk kleding gaat dragen en dat er eigenlijk heel weinig controle is of geen controle. Dus uiteindelijk hebben we vergelijkbaar materiaal aan alleen bestaat uit twee delen. Ja, want het, het lijkt er ook op dat jij er drukker over hebt gemaakt dan een aantal anderen. Dat, die, dat er ook mensen die waren die zeiden van, nou ja, ik trekken gewoon een ander pak aan en we doen hetzelfde. Uh, ja, maar dat is een beetje de tendens die ik niet prettig vind van een topsporter. Die zegt altijd, ik ga voor mezelf, als ik maar wedstrijden heb, kan je I don't mind. Maar soms moet je ook hard voor een zaak hebben en voor je eigen sport helemaal vind ik. En met name als je over de toekomst nadenkt of over, hè, mensen op bureau kunnen heel veel veranderingen door... door uh, doorgeven En beslissingen maken. Maar ik vind dat niet logisch. Want uiteindelijk als de sporter um, zich daar ook hard voor maakt. Dan kan je met elkaar kijken van hoe kunnen we het oplossen en hoe kunnen we het beter doen. Maar niet vanuit bureau een beslissing nemen en de sporter moet maar zijn schouders optrekken en eraan voldoen. Dat, uh, ik hou niet van, maar da daarvoor zijn we misschien Nederlander. Dat we daarvoor uh, graag laten zien dat we ergens voor staan. En dat je, ja, dat, je dat ook uh, laat weten. Maar voelde dat wel eens dat je de enige was, een soort roepen in de woestijn? Ja, ja, ik heb heel vaak karren proberen te trekken. en Nu denk ik, ach ja, hoeveel jaren zit ik er nog in? Ik zie het nou allemaal wel. Ik probeer het vaak en ik hoop ook heel vaak dat ik mensen daarin mee kan krijgen. Omdat je dan hè, soms beslissingen, of als je bijvoorbeeld naar Soji kijkt... waar ze eventueel een parallel slaan bij zouden kunnen doen als discipline. Dat is heel belangrijk voor de sport. Maar als mensen zich daar niet heel druk over maken, vooral de sporter zelf... Ja, dan kan ik in mijn eentje dat wel proberen te kunnen gaan trekken, maar daar kom ik helemaal niet ver. En dan denk ik, ja, het kost mij heel veel energie, en waarom zou ik het dan doen? Dus uiteindelijk krijgen we allemaal dezelfde houding. Nu zeg je, ik weet nog niet hoe lang ik er nog in zit. Bij halen al een beetje uit? Heb je al een beetje een plan? Nee, ik ga van de zomer ga ik beslissen. Ja. Nou, we zijn heel benieuwd. Ik zelf zal, ik zal eigenlijk ook wel hoor. Uh, ja, ik, ik heb echt geen flauw idee. Ik heb soms wel van die beelden in mijn hoofd dat ik denk... Oh ja, nog he, na het volgende toe werken. En soms denk ik, het is ook eigenlijk heel mooi geweest. En spelen mooier dan dat kan het toch nooit meer worden. Dus we zien het wel. Nog even hier, wanneer ben je tevreden? Om, om, om met wat voor een resultaat? Nou, mijn doel was van tevoren. Uh, daar ben ik gewoon eerlijk in, medaille. Omdat dat als enige nog ontbreekt op mijn uh, hele lijst. En ja, ik, ik zou dat fantastisch vinden. Maar het moet wel in je zitten. Kijk, je kan ook... Uh, um, ik voel dat het niet ver weg is, het juiste gevoel. Alleen, ik, ik, moet, daar wel, ik moet daar wel zelf het vertrouwen in hebben... dat, dat, het, dat het niet ver weg is, zeg maar. Uh, Zo'n wedstrijd als uh, de World Cup in Amerika... de laatste, laatste grote reuzeslalom... die liep supergoed. En technisch was ik echt de sterkste. Alleen maak ik een fout. En dan word ik negende in plaats van dat je in de top drie eindigt. En die verschillen zijn zo groot. En dan merk je zelf dat je dus kwetsbaar bent. En dat je dan denkt, ja, maar ik was toen ook negende. Terwijl eigenlijk... Ben ik zo sterk dat ik gewoon in de top drie, maar ja, maren bestaan niet in de sport. Dus hè, je, moet, je moet ook niet, uh, soms ben ik zo perfectionistisch en zo realistisch dat ik het mezelf moeilijk maak. En soms moet je alles gewoon maar eens gewoon vergeten en denken, ja, ik ben Olympisch kampioen en ik ga nu voor die medaille op de, spe, op de wereldkampioenschappen. Maar daarvoor heb ik niet genoeg zelfvertrouwen dat ik dat ook gewoon, dat moet ik gaan leren uitstralen. Olympisch kampioen, dus Nicolien zouwer op weg naar de WK volgende week in het Spaanse La Molina. We gaan het hebben over volleybal, het Nederlands mannenvolleybal. Is heel veel om te doen. Uh, bondscoach vertrokken, weet u ongetwijfeld, Peter Blanchet. Maar er zijn honderden mensen die hem toch graag zouden willen opvolgen. Er schijnen allerlei sollicitaties binnengekomen te zijn... bij directeur, uh, technisch directeur van de bond werd Goedkoop. En een daarvan is opvallend. Red Bad Strikwerda van uh, landskampioen Dynamo zou de klus wel willen oppakken. En hij zou het samen willen doen met Vital Heijnen... de coach van het succesvolle Belgische team... Team Maas Eijk. Ik ga er met uh, Redman Strieken over praten. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, klopt dat wat ik net allemaal voorlees? Um, nou ja, dat verhaal over de meer dan 100 sollicitaties heb ik ook gelezen. Dus, uh, dus daar ga ik wel vanuit dat dat dan zal kloppen. En uh, ja, uh, dat wij ons uh, gemeld hebben bij. Uh, de technische mensen technisch verantwoordelijke van de bond, dat klopt. En uh, dat doen jullie met z'n tweeën? Uh, dat, dat vinden veel mensen opvallend. Kun je eens uitleggen waarom? Ja, um, uh, nou ja, Vital en ik zijn, uh, zijn zeer goede collega's. We zitten, uh, nou, ik denk bijna op het niveau van uh, vriendschap. Um, en uh, beide zeer succesvol in eigen land. We hebben veel uh, spelers van uh, de huidige selectie van het nationaal team hebben we of zelf uh, in het team gehad of uh, zitten nu bij ons uh, in het team. Uh, ik heb zelf een aantal jaren natuurlijk onder Peter Blanchet... als uh, een, een fysiotherapeut en assistent meegedraaid. Ja, en, uh, dus we hebben veel connectie met de groep. En, uh, het, ja, het verhaal is eigenlijk uh, zo dat de spelers... Uh, ja, vooral uh, de, de mensen die bij Vital Heijnen in Maasrijk zitten... gezegd hebben zou dat wat voor jou zijn... Om dat bijvoorbeeld op te pakken. Ja, wij zijn uh, eigenlijk continu in gesprek uh, over Nederlandse volleyballers. En, uh, en, en Nederlands volleybal. En ja, toen, uh, toen dachten wij, uh, we steken de koppen bij elkaar. Ja. Waarom niet? En um, um, zonder nog in te gaan op wie er nou assistent of hoofdcoach is. Dat, dat zien we allemaal wel tegen die tijd. Maar uh, er zijn gunstiger momenten uh, gevoelsmatig om in te stappen uh, voor het Nederlands volleybal. Of is het nu juist het moment om in te stappen? Ja, nou... Dat is eigenlijk niet een, een, een, uh, ja, een, een beweegreden om uh, nu wel of niet daarin te stappen. Tenminste niet voor ons. Voor ons staat voorop dat, uh, ja, dat we een, een, een grote support bij uh, spelersgroep verwachten. Dat we het een mooie spelersgroep vinden. Dat we uh, het, het denken dat er met het Nederlands voortbal altijd nog een heleboel te bereiken is. En dat er nou, naast de goede spelers die er nu zijn, dat er eigenlijk binnen een paar jaar nog een aantal goede getalenteerde jonge spelers zullen aansluiten. Die dan, die dan aan de onderkant van dat nationaal team instromen. En uh, ja, dat, uh, dat is eigenlijk voldoende om motivatie te geven om met die groep aan de slag te willen gaan. Zou dat betekenen dat jullie beiden bij je club uh, zouden stoppen? Of zou er op enige mogelijkheid zijn voor een soort duobaan? Nou... Um, ja, iedereen weet wel dat, uh, uh, dat de financiële positie van de bond natuurlijk niet, ja, niet heel gunstig lijkt. Laat ik het zo zeggen, ik, ik heb geen, geen kennis van de ins en outs. Um, uh, Wij uh, staan onder de wapenen bij onze club en dat uh, uh, uh, bevalt ons beiden heel goed. Uh, dus uh, yeah, de vorm daarin... Uh, ik denk dat alles bespreekbaar moet zijn uh, op het moment dat je met je nationaal team in de problemen zit. En er nou, zijn mensen die daar hulp aan willen bieden, denk ik dat je dat uh, op zijn minst met elkaar kunt bespreken. Ja. En ja, uh, in welke vorm je dat uiteindelijk schiet, ja, dat is dan voor later. Uh, ja, uh, zowel bij Marzijk als, uh, als bij uh, mijn club in Apeldoorn. Uh, zullen de bestuurders natuurlijk niet heel blij zijn als wij direct vertrekken. Maar ja. dat is ook op dit moment niet aan de orde. Oké. Okay. Uh, hebben jullie al iets van de bond gehoord? Uh, Formeel heb ik nog geen reactie gezien, maar misschien stiekem informeel. Nou, wij hebben, uh, wij hebben ons uh, officieel gemeld. En uh, nou ja, daarbij is uh, als zijn gekomen dat het als een zeer serieuze sollicitatie beschouwd zal worden. En uh, dat is eigenlijk uh, de stand van zaken. Dus ook, verder speelt er ook helemaal... Uh, niet daarin. Uh, ik denk ook dat. Uh, nou, dat. Uh, een, een goede afweging gemaakt zal worden. welke kandidaten uitgenodigd zullen worden. En. Uh, Nederland heeft goede trainers. Hè, en, en, maar er zijn ook veel buitenlandse trainers. die ongetwijfeld geïnteresseerd zullen zijn. in een talentvolle groep als die van Nederlands team. Dus. Uh, nee, uh, wij zijn niet in gesprek. Met. Uh, uh, technische mensen van de Bond. Maar we hebben ons uh, aangemeld dat ja. het eigenlijk de enige status. Mijn laatste vraag is, ik kan me herinneren... dat je in het verleden ook wel eens zei... ja, dat opleidingsprogramma van de Bond, volleybal, school... dat, zag jij, dat was jij toch die dat niet zo zag zitten? Ik heb uh, wel eens gemeld dat ik... Uh, de manier waarop het tellingteam op dat moment draaide... Dat, uh, dat dat niet mijn ding was. Daar ben ik overigens keurig voor teruggefloten... door Joop Alderda, die toen nog technisch uh, man bij de Bond was. En die zei tegen mij, nou, jij bent... Uh, bij de Bond. En uh, ik heb liever niet dat je op die manier daar uitspraken ook doet. Daar had hij ook gelijk in. Um, en dat kan ik wel respecteren als dat gebeurt. Um, en, maar ik zou uh, op dit moment uh, er eigenlijk voor willen pleiten dat er uh, best wel weer een, een, een vorm van team zou ontstaan. En, uh, en, en dan, met name, uh, gaat het om ja, en hoe snel ga je spelers door laten stromen. In het verleden zijn spelers die vier, vijf jaar in het team gedraaid hebben en daarna pas doorstroomden. Ja, dat lijkt me een periode die aan de lange kant is. En ik denk dat uh, voor opleiding uh, ja, op wat lager niveau in de A-liek dat twee jaar daarvoor zou moeten volstaan. En dat je vervolgens moet doorstromen naar de topclubs. Uh, maar een, uh, een dergelijk team is denk ik uh, nog altijd de moeite waard. In Duitsland wordt dat gedaan en, uh, ja, dat is daar bijvoorbeeld ook succesvol. Dus, uh, maar er zijn uh, vele mogelijkheden om um, talent goed door te laten stromen. En veel ideeën ook over. Iedereen spreekt ja, eigenlijk altijd voor eigen En ja, De een zegt, ik vind dat zo moet. En de ander zegt, ik vind dat zo moet. Um, en ik denk dat er uh, veel mogelijkheden zijn. En, en je moet dus eigenlijk niks uitsluiten. Oké. Okay. En tot slot, is er enig tijdspad? Is er enig iets uh, aangegeven binnen welke termijn uh, een bond of iemand iets gaat laten horen? Nou, wat ik op de volgende gelezen heb daarover... is dat er uh, half februari, uh, na, dat daarna gestrekt wordt om uh, een, een nieuwe bondschat te presenteren. Dat zou betekenen dat... Uh, ja, dat er ongeveer een maand de tijd is om met geschikte kandidaten te praten. Die zullen uitgenodigd worden. Um, maar daar uh, heb ik verder in ieder geval niets van vernomen. En uh, Vital Heijnen, mijn collega in, uh, in, in België, heeft daar ook niets van vernomen. Um, en dus uh, wij wachten daar rustig af. Ja. En, uh, als we beschouwd worden als een uh, volwassen goede kandidaat, dan horen we dat wel. En als dat niet zo is, dan zal de voorkeur uitgaan naar, uh, naar andere mensen die, uh, die ook wel capabel zijn. Ik ga je danken. Een 0-6je aanhouden zou ik maar zeggen. Want de bond zal ook wel hebben meegeluisterd Dat dus, uh... zou ik zeker doen. Oh, maar, dankjewel, Red. Wat schrikken Goed. we daar. Dus mogelijk een nieuwe volleybalcoach bij de mannen. Althans, wat hem zelf betreft, samen met uh, Vital Heijnen. Het is altijd heerlijk, hè? De, stem, de stemmen, natuurlijk, Rita Franklin met respect. We gaan het hebben over tennis, van Robin Haase, de andere Nederlandse man, speelt vannacht de eerste ronde van de Australian Open tegen de Argentijn Carlos Berlok. 2010 keerde Haase terug in de top 100 en dit jaar hoopt hij verder te kunnen stijgen. Over zijn fysieke gesteldheid hoeven we niet meer bang te zijn, want of hij fit is, is namelijk geen vraag meer. Nou, ik ben al heel lang uh, ben ik fit, dus uh, lichamelijk gaat het gewoon goed. Alleen de afgelopen tijd en de afgelopen maanden heb ik gewoon weer echt laten zien dat ik ook mee kan met de top. En heb ik wedstrijden gespeeld op heel erg hoog niveau. En heb ik van jongens waar ik altijd van won, won ik nu ook weer week in week uit van. En daarom ook die stijging op de ranking. Ja, want nu 2011, je bent begonnen met toernooien in Chennai en Auckland. Uh, rondjes gewonnen. Uh, geeft dat echt uh, weer zelfvertrouwen ook voor zo'n toernooi als hier? Zo'n Grand Slam dat al vrij vroeg in het jaar valt? Ja, absoluut. Uh, je speelt die voorbereidingstoernooi om zoveel mogelijk wedstrijden te spelen. Om uiteindelijk hier goed te spelen. En, uh, en daarom ben ik blij met één kwartfinale. En jammer genoeg met een uh, tweede ronde waar ik echt kans had op een nog een kwartfinale. En uh, dat was jammer, want uh, eigenlijk in de eerste week speelde ik niet zo goed. En in de tweede week juist wel. En het grappige is dat ik in de eerste week verder kwam. Nu heb je een Argentijn tegenover je staan in de eerste ronde. Berlok, wat weet je van die jongen? Um, ik heb uh, één keer eerder tegen hem gespeeld, maar dat is 2006 geweest, dus heel lang geleden. Nou, het is een jongen die uh, rond de ranking staat waar ik sta. Alleen uh, hij doet het al jaar in jaar uit met challengers en uh, vaak op gravel. Uh, dus uh, dus hij, uh, ik weet eigenlijk niet hoe hij op hardcourt speelt en of hij zijn spel een beetje erop aanpast. Maar uh, ik zal goed moeten spelen, want al die jongens die hier staan, die, uh, die zijn gewoon goed. En als je dan naar jezelf kijkt en je vergelijkt het inderdaad met een jaar geleden. Uh, ben jij dan veel beter geworden of waar, waar, heb jij echt verbeterpunten gezien bij jezelf in die laatste paar maanden van 2010 en nu? Nou ja, kijk, vorig jaar was dit mijn derde, vierde toernooi, de Oceaan Open. En moest ik gelijk tegen een top 10 speler. En ja, had ik gewoon geen kans. Ik had ook geen zelfvertrouwen en ik had geen wedstrijdritme. Nou, nu heb ik dat wedstrijdritme heb ik weer. En ik heb ook het vertrouwen weer dat ik tegen die jongens goed kan spelen en ook kan winnen. En, en dat is gewoon het grote verschil. Nu even kijkt, de, Nederlanders, de Nederlandse mannen lijken weer gewoon weer in de lift te zitten. Er is een, hele, een hele aardige groep is nu aan het spelen. Ja, sommigen halen wel de kwalificaties, anderen weer niet. Hoe kijk jij daar zelf tegenaan dat jullie wat een iets grotere groep zijn? Nou, hartstikke leuk. Het is jammer dat, dat er nu al drie jongens zijn uitgeschakeld. Het zou natuurlijk geweldig zijn als één of twee zich kwalificeren. Nu is er één in de laatste ronde en hopelijk kwalificeert hij zich. Thomas Gerel, die wel een hele lastige ronde heeft. Hij moet tegen die jonge jongen... die. Erg goed speelt. Uh, maar Thomas speelt de afgelopen weken en eigenlijk ook al maanden erg goed. En hopelijk uh, kan hij zich uh, hier voor het eerst kwalificeren voor een Grensland. Als je het ook even doortrekt naar een uh, Davis Cup-team. Uh, dan zijn er gewoon eigenlijk 4-5 uh, jongens in die top 120, 150. Uh, zie je daar ook wel perspectief in in die, uh, in die eerste, ronde van de, eerste, tweede ronde van de Davis Cup? Uh, nou ja, we zitten natuurlijk nu in, uh, in, uh, in de tweede groep. Uh, dus niet in de wereldgroep, maar in, uh, in, de, in de groep uh, daarna. En. Uh, en uh, ja, zijn we nu een heel jong team die graag weer naar die wereldgroep uh, naartoe wil. Alleen we hebben een hele zware loting. We moeten het uh, eerst tegen Oekraïne. En willen we naar de wereldgroep moeten we zelfs drie keer winnen. Dus, uh, dus uh, dat is nog even afwachten hoe het allemaal gaat verlopen. Maar het is in ieder geval leuk om uh, met dit team de komende jaren uh, uh, iets leuks te gaan doen. Robin Haas was dat, dus onze tennisser. Een van onze twee tennissers die in Melbourne vannacht gaat spelen in de eerste ronde van de Australian Open. U hoorde hem praten met Edwin Peek. Um, Edith Bosse, de judo, heeft bij de World Masters in Azerbeidzjan een bronzen medaille gehaald. Ze verloor in de halve finale van de klasse tot 70 kilo van de Franse wereldkampioen Lucie Dekos. Zwaargewicht Henk Grol werd al in de eerste ronde uitgeschakeld had een griepje, maar Henk besloot toch aan het toernooi te beginnen. We gaan er even uit voor het journaal van vijf uur. En blijft u erbij, want na vijf uur gaan we praten met oud-wildkampioen... Henk van der Gips, 1961. En John Appel over andere tijden sport vanavond. Op één. Instituut Itzada presenteert...